10 uur en Montserré met het NOS-journaal. Alle mensen in de Senaat en het Huis van afgevaardigden in de Amerikaanse hoofdstad Washington... moeten binnenblijven vanwege de schietpartij op een marineterrein... een paar kilometer verderop. Niemand mag er meer in of uit. In het hoofdkantoor van de marine vielen zeker twaalf doden. Onder hen is een schutter en er wordt nog gezocht... naar een andere man die mogelijk heeft geschoten. De straten rond het complex zijn afgesloten. De politie houdt er kennelijk rekening mee... dat de man die nog wordt gezocht van het complex is gevlucht.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 En dan het weer. enkele buien. De meeste in het noorden van het land. Het is 13 graden. Vannacht valt er vooral in de kustprovincies nog een bui. Morgen wordt het maximaal 13 graden. Eerst nog wat zon, enkele bui. Later bewolkt en dan regent het vaker en langer achtereen. Dit was het nms -journal. ABB verkeersinformatie. Twee snelwegen zijn dicht door ongelukken. Op de A1 Hengelo naar Apeldoorn zitten meerdere auto's op elkaar. tussen de afrit Reizen en de afrit Marklo. Daar is de weg voorlopig dicht. Er volgt ook een politieonderzoek. dus het gaat waarschijnlijk wel even duren. Verkeer naar Apeldoorn kan omrijden via de afrit Reizen. over de provinciale wegen. Dat is de N347 en dan de N350. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een vrachtwagen gekanteld bij de afrit Elspet. Maar dat levert minder problemen op. want het verkeer kan er met enige moeite.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 de lijn. De Jack van Gelder. Bijzondere goedenavond. De transferperiode in het betaald voetbal is al lang afgelopen. Toch haalde Feyenoord vandaag nog een speler. Zometeen meer daarover. Maar eerst over uh, het golf. Golfer Joost Luiten kon genieten van zijn prachtige zegen op de KLM Open. Ja, het, is, het is vandaag gek huis. Uh, iedereen wil wat. Uh, ja, dan merk je hoe groot het is. Er ligt nog veel meer voor in het verschiet... wat te denken van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In deze Champions League week is Barcelona-Ajax... één van de mooie affiches. Veel voetballers speelden voor beide clubs. Dat is logisch, vindt Patrick Kluivert. Ja, ik denk dat wel het systeem van spelen dat, dat wel overeenkomt. We willen allebei, alle, allebei de clubs willen, willen voetballend de oplossingen vinden. En die vinden ze ook meestal. Ook met Edwin van der Sar kijken we vooruit naar de wedstrijd. Hij beleefde voor het eerst als commercieel directeur van Ajax... een Champions League wedstrijd. En Polstok hoogspringer Rens Blom kan er maar geen genoeg van krijgen. Hij maakte vorig jaar zijn rentrée net dat hij al vier jaar eerder was gestopt. Als je mij vraagt, wil je, wil je weer een WK of Olympische Spelen... of EK's gaan springen? Als het kan, prima. Als het niet kan, is het ook goed. Afgelopen weekend besloot Blom om nog een jaar door te gaan. Denken we in ieder geval nog een tijdje door te gaan. Later in deze uitzending vertelt Blom zijn verhaal over het mooie van de atletiek... waar hij maar geen afscheid van kan nemen. Otman Bakal speelt de rest van het seizoen voor Feyenoord. De Rotterdammers nemen de middenvelden transfervrij over van Dynamo Moskou. Omdat Bakal transfervrij is, hoeft Feyenoord dus geen rekening te houden met de transferperiode. Bakal is 28 jaar en speelde in het seizoen 2011-2012 ook al voor Feyenoord. Aan de telefoon Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord. Goedenavond Martin. Goedenavond Jack. De interesse van jullie in Bakal was bekend en de interesse van hem in Feyenoord ook. Dus is het een volkomen logische overgang. Voelt het ook zo? Aan de ene kant wel, omdat wij uh, natuurlijk goede ervaringen met elkaar hebben. Opman is twee jaar geleden op huurbasis gekomen van PSV. Beetje soortgelijke situatie, was daar op een zijspoor uh, geraakt en, uh, en blies zijn carrière bij ons weer uh, totaal nieuw leven in. En dat resulteerde uiteindelijk in een uh, transfer naar Dynamo Moskou. Daar is hij ook weer op, zijs, op een zijspoor uh, beland en heeft zijn contract uh, laten ontbinden uh, in, tijdens de window. Waardoor hij dus nu inderdaad nog uh, uh, uh, ja, te transfereren valt naar, uh, naar Feyenoord en uh, ja, en, en we hebben elkaar eigenlijk daarin weer in gevonden. Feyenoord zocht een, een extra middenvelder om wat meer concurrentie. Een andere speler, een ander type voetballer als die we zelf al hadden. En we wilden ook graag wat in de, in de breedte, uh, zeker wat erbij bij, bij blessures, schorsingen Ja, en Opman die, die zocht een club waar hij weer aan het voetballen kan komen, waar hij weer naar zijn niveau kan groeien. Dus we hebben elkaar eigenlijk in deze uh, wat aparte situatie uh, wel gevonden. Uh, gevonden uiteindelijk, allang uh, zoekend naar elkaar... want uh, sinds wanneer is het contact er?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 Met, met ons meegedacht, laat, laat het zo zeggen... dat is absoluut in, in, in opnam te prijzen. Ja, totale andere situatie bijvoorbeeld met uh, Van Bakal... met, met de heer Kuiten die uh, vlak voor uh, de overschrijvingsperiode... De transferperiode hoort dat Fener een, een schorsing oploopt. Dus geen internationaal voetbal. Is dat één seconde door jullie hoofd gegaan, Kuit? Nou, wij, wij, wij hebben altijd in, in ons achterhoofd... Hè, dat is een Feyenoord en dat, dat, dat, dat blijft een Feyenoord. Die zal, die zal ook altijd welkom zijn. Die zit natuurlijk altijd in onze gedachten. Alleen, maar het heeft nooit het gespeeld... Nee, dat heeft nooit gespeeld. Nee, Dirk die is daar op een heel hoog niveau nog bezig bij zijn en verdient daar een, een dusdanig salaris. Dat komt nog, daar komen wij nog niet in de vechten in de buurt. Okay. Nee, dat, dat, zal, dat zal voorlopig absoluut niet aan de orde zijn. En, uh, ja, en op deze manier is Alphan toch binnen bereik gekomen... op een wat aparte manier. Uh, als dat zo niet was gegaan, had dat nooit gekund. Maar uh, nee, we, we wilden beiden beide graag... omdat we alle twee uh, ja, absoluut een goede ervaring met elkaar hebben. En uh, ja, vandaar dat het voor elkaar is, we zijn er blij mee. En een blij Ronald Koeman. Ja, zeer blij. Ronald kent uh, Opman natuurlijk al uit zijn PSV-periode. Daar heeft hij, uh, hebben we erg goed samen gewerkt. Maar oké, okay, twee jaar geleden uh, een volledig seizoen bij ons gespeeld. En, uh, en Opman past, uh, past perfect bij Feyenoord. En we hebben er weer een prima speler bij die, uh, ja, die voor nog meer concurrentie gaat zorgen. Dus uh, als er dus wat blessures of schorsingen bij ons uh, zich voordoen, ja, dan hebben wij toch wel adequate vervangers inmiddels erbij uh, uh, staan. Dus we hopen naar onze hele matige uh, uh, beginfase. Van deze competitie, dat we het herstel inzetten en, uh, en de weg naar boven inslaan, dat, dat vertrouwen hebben we ook. Ja, het is eigenlijk een nieuwe gang hè, die sommige spelers maken. We hebben het van Rijder Babel gezien, die dan via Ajax toch weer een andere stap doet. Zo moeten we het van Bakal ook een beetje zien: investeren ja. in zichzelf. Ja, zo moeten we het zien. Daarom hebben we ook met elkaar gewoon een eenjarige overeenkomst afgesproken. Kijken hoe de zaken zich ontwikkelen, hoe de situatie er in het voorjaar van 2014 voorstaat. Ja, en als het alle van twee kanten goed bevalt, dan gaan we met positieve intenties aan tafel zitten. Konden jullie hem zelf betalen qua salaris? Ja, uh... ja hij, past. hij past in ons budget. Okay. En, uh, want uh, wij, wij, wij zullen ook niet meer over ons budget heen gaan. Die les is geleerd. Geen... Dus dat zullen we nooit. Zullen Geen we nooit investeringen doen. En... meer van de vrienden, zeg maar. Op dat, mm, moment. Dat, dat, dat was niet nodig. Dus opman is keurig binnen het budget gekomen. Ja. Je zei het net al, even tussen de regels door: uh, niet zo geweldig begin. Technisch directeur zijn de eerste zes wedstrijden van je club bekijken. Uh, heb je iets aan haar verloren? Sorry, ik heb je, je, Heb je iets aan haar verloren? Met andere woorden, krijg je haar uitval van de eerste zes wedstrijden? Oh. Ja, dat denk ik oh, nee. met aan namelijk. Nee, ik zit nog uh, gelukkig goed in mijn haar. Misschien dat het wat grijzer is geworden. Dat wel, ja, het gaat je aan het hart. Je bent enorm betrokken en je doet er alles aan met, met het hele team, moet ik zeggen. Met, met, met alle mensen binnen Feyenoord om, om het als mogelijk voor elkaar te krijgen. Je weet dat dat nooit vanzelf komt, komt aangewaaid. Dus daar moet je keihard kei voor werken en daar zijn we mee bezig. En, uh, ja, en met de kwaliteiten die er dan zijn, uh, die, er, die er al waren. is veel, veel hetzelfde gebleven van vorig jaar, plus nu wat toevoegen. Met een uh, Armenteros en, uh, en nu weer met, uh, met, met Bakal. Ja, dan moeten we de weg naar boven inslaan. Maar nogmaals, dat gaat niet, uh, niet zomaar. Dat zal voor gewerkt moeten worden, maar dat doen we dan ook. Dat zijn jullie toch, hè? Van Geen Woorden maar Daden? Zo is het precies. Ja, dat gaan we waarmaken. <laughs> Don't you need her badly Don't you love her ways Tell me what you say Medley van de Doors, nummer uit 1971. Ja, dat was een tijd geleden. Maar gisteren, het lijkt ook alweer een tijdje geleden. 24 uur en nog iets. Hij zorgde voor een van de mooiste Nederlandse sportprestaties van het jaar. Koffer Joost Luiten won het KLM Open. De playoff met Jimenez was razendspannend.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 Mooi om nog een keer te horen en een kippenvel op je, op je lichaam te krijgen. Vandaag keerde Luiten terug op de Kennemer Golfbaan. En kreeg, uh, daar kreeg hij uh, herhaaldelijk het verzoek om op de foto te gaan met een gewone beker. Want de prestaties van Luiten maakten indruk. Het is druk. Iedereen wil wat. Uh, TV-programma's die uh, graag willen dat je kom, uh, komt. En, uh, ja, we gaan nu kijken uh, waar we naartoe gaan en wat kan en wat, uh, wat we willen. Maar uh, ja, iedereen die, die wil een verhaaltje of een fotootje of een, een interviewtje. Um, dus ja, daar, daar ben ik nu eigenlijk druk mee. Heel veel appjes, heel veel sms'jes. Ja. Iedereen wil je vriend zijn, hè? Nou, iedereen wil je vriend zijn, maar gewoon, ja, dat weet ik niet. Maar gewoon heel veel mensen die, toch, uh, die je kent en die je toch willen feliciteren via, via WhatsApp of sms of, of Twitter. Ja, en dat, is, uh, dat is wel heel leuk om te, te lezen. Dus vanmorgen, toen ik wakker werd, heb ik dat al gemak hier eens allemaal gemakkelijk uh, allemaal bekeken. Jij hebt natuurlijk gehunkerd naar zoiets als dit. Dan doe je het in eigen land. Had jij dit achter jezelf gezocht? Nou ja, weet je, je hoopt het altijd. En, en ik wist ook wel, ik was wel overtuigd van mezelf dat ik het ooit een keer kon winnen. Alleen dat het al ja, zo vroeg in mijn carrière zou gebeuren, ja, dat, dat, dat had ik eigenlijk niet, niet durven, durven denken. Um, ja, en des te mooier misschien dat die, ja... Niet geheel onverwacht kwam, omdat ik wel de afgelopen weken heel goed heb, uh, heb gespeeld in het buitenland. Alleen om dat hier dan in Nederland te doen, dat was misschien toch uh, boven iedereens uh, verwachting en, en dat maakt het allemaal uh, nog mooier. Dan kan ik me voorstellen, die overwinning is natuurlijk prachtig. Maar ik denk in je achterhoofd. Je kon koelbloedig kooblo zijn op het moment dat het moest. Ik denk dat dat heel veel waard is voor je. Ja, nou, dat, dat heb ik wel de afgelopen jaren geleerd. Dat is de ervaring die je opdoet in, de, ja, in mijn jaren op de Tour. En uh, die komen op dit soort belangrijke dagen, dat echt de druk het hoogst is. Dan, uh, dan heb je dat soort ervaringen nodig om, uh, om daarop terug te kunnen vallen. En ik heb eigenlijk de hele week um, ja, alles geprobeerd te accepteren wat er, wat er gebeurde. Mijn slechte ballen heb, heb ik geaccepteerd en ook de goede ballen. En dat is denk ik de kracht geweest, dat ik daardoor heel rustig kon blijven. Je hebt hem in je armen, als het ware het je kindje, hè? <laughs> nou ja, dat houdt toch gewoon makkelijk vast zo. Maar ja dit, dit, dit, ja, dit is wel heel mooi natuurlijk om, om zo te winnen hier Dutch Open in, in je eigen land. Ja, dat is uniek. Nu, je naam er nog in. Die gaan ze er denk ik op het gemakje van de week eens even in, uh, ingraveren. En dan, uh, dan staat hij er voor goed in. Dus Joost Luiten tegen Angelo Terviel. Ja, zo nu en dan heb ik hem gezien dit jaar. Dan stond hij te putten, of op de international, met name ook op de Dutch. En dan stond hij maar te putten en te putten en het korte werk te doen. En uiteindelijk dan zie je de prestaties ook toenemen en de resultaten komen. Het is de laatste jaren hard gegaan met Joost Luiten. Drie toernooien wonen hij al op de Europese Tour. Hij kan zich klaarmaken voor het echt grote werk, de vier majors en... Over drie jaar ook de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro wordt er voor het eerst om Olympisch goud gegolfd. Aan de telefoon Joost Stevens, directeur van de Nederlandse Golf Federatie. Het klinkt nog ver weg, maar volgens mij zijn jullie er al volop mee bezig. Ja, we zijn er al volop mee bezig. Ja, zowel uh, met de spelers als natuurlijk uh, met uh, ons uh, NOC-NZ. En wat moet ik me voorstellen van Olympisch Golf? Ja, dat is een goede vraag. We laten <laughs> 1916, geloof ik. Daar waren we dus daar net niet bij, niet bij, hè? Daar nee. waren we net niet bij, nee. Uh, ja, uh, het, zal, het zal ongetwijfeld uh, absoluut de topsport worden op, een, uh, ja, op het grootste sportpodium uh, in de wereld. Dus uh, ja, daar, daar doet iedereen mee, dus dat wordt, dat wordt mooi. En wat is de normering? Hoe kan je je plaatsen voor, uh, voor de Spelen? Ja, ik, ik, per... Per geslacht zeg maar, zijn er 60 uh, deelnemers, dus 60 mannen, 60 vrouwen. Uh, en dan doet de top 15 van de wereld, uit mijn hoofd, automatisch mee. Het uh, maakt niet uit van welk land je bent. Dus, uh, nou, extreem geval, 15 uh, Nederlanders, wat niet zal gebeuren. Maar uh, dan, dan, uh, bij de top 15 van de wereld zouden die allemaal meedoen. En daarna uh, gaat het uh, naar de geschone lijst, zoals het heet. En dan is het maximaal twee per land. Er is uh, nog geen zicht, denk ik, op wie en wat zich gaat inschrijven. Hè? Want je kan wel bij de top 15 van de wereld zijn. Uh, maar uh, je weet van uh, golfers. Het gaat vaak om, vaak om startgelden. En wat minder om eer. Alhoewel, gaat dat, denk je, anders spelen in 2016? Ja, dat, ja nou, laten we zeggen. Ik zou teleurgesteld zijn. Als, dat, uh, als niet iedereen mee zou doen. En eerlijk gezegd verwacht ik dat ook wel. In ieder geval bij het bid om weer toegelaten te worden. Zijn vrijwel alle toppers hebben zich unaniem uh, achter golf en Olympische sport uh, geschaard. Dus ik verwacht wel wat er gaat gebeuren, ja. Wij, Nederlanders, zijn buitengewoon chauvinistisch. Ik loop er uh, graag in mee in die parade. Sinds gisteren is Joost Luijten natuurlijk nog verder doorgestegen op de lijst van chauvinisme. Hij wint de KLM open. Uh, die is er zeker bij, zoals het er nu uitziet? Nou ja, wat, wat is zeker? Laten we zeggen, op die geschone lijst, dus volgens de IOC-normen, zou hij zeker... Uh, uh, ja, wij zijn, uh, mits zij uh, laten we zeggen, doorblijven hoe doet. zijn ja. goed. Maar zoals met veel sporten hebben de nationale uh, Olympische comité's uh, ja, normeringen... die wel eens strenger zijn, en dat heeft Nederland, uh, verwacht ik ook. Uh, en, en ik moet zeggen, daar kunnen we wel ons best in vinden. Dus Joost zal, na het zich laat aanzien nu, ergens tussen de nummer 50 en 75... Uh, van de wereld moeten zijn, wil uh, hij kans maken op uitzending uh, vanuit NRC-NSF. Ja, zoals gezegd uh, inderdaad, uh, die normering ligt altijd scherper dan van het IOC. Met andere woorden, het is geen gegeven dat er twee mannen en twee vrouwen... sowieso gaan namens Nederland. Nee, nee. nee. En wat ik al zei, dat, dat is ook goed in die zin. Uh, ik geloof dat daar vroeger was dat meedoen is belangrijker dan winnen... Maar, maar wat mij betreft uh, zou het moeten zijn, uh, je gaat meedoen om te winnen. En dat wil niet zeggen dat dat lukt, maar je moet daar wel enigszins een reële kans op hebben. Anders is het denk ik zonder van de tijd en uh, bovenal zonder van het geld. Er is al iets bekend van de baan daar? Die wordt gebouwd nu. Er okay. uh, uh, ja, was heel veel vertraging uh, door allerlei, uh, zoals we dat in Nederland vaak ook hebben... En, en, en, Exotische of iets dergelijks. <laughs> uh, dus die is uh, vorig jaar is daar de eerste schop in de grond gegaan. En ze moeten opschieten om, uh, om op tijd klaar te zijn. Maar ik heb wel schetsen gezien in uh, Schotland op een congres. Een animatiefilm uh, en dat, uh, ja, dat wordt heel erg mooi. Ja, je legt gewoon wat gras uh, op de kopen cabane. En je hebt bunkers en je hebt water. Dus wat dat betreft niks aan de hand? Nee, nee precies. Oké, okay, nog gefeliciteerd met gisteren het succes. Ik denk dat NGF ongelooflijk blij is met, uh, met de rol die Joost Luiten uh, heeft vervuld gisteren. Ik denk dat het heel goed is voor de sporten. Ja, is, uh, mooier kan het niet. Dit is de mooiste reclame uh, en zo authentiek. Uh, dit, dit kan de beste marketeer, uh, kan hier geen campagne voor maken. Uh, Joost Luiten, daar zijn we onwaarschijnlijk blij mee en uh, onwaarschijnlijk trots op. Dank je wel. Heel goed. Een dag na zijn eindzegen in de Ronde van Spanje... was de verwarring rond winnaar Chris Horner. De Amerikaanse wielrenner werd vanmorgen bezocht door dopingcontroleurs... maar was niet in het rennershotel van Radiocheck aanwezig. Het was voer voor speculaties. Horny zat in een ander hotel bij zijn vrouw... en had het gewoon aan het Amerikaanse antidopingagentschap doorgegeven. Nederlands volleybalteam begint komend weekend aan het EK. Eindelijk, want dat doel stond al heel lang met rood onderstreept in de agenda nadat oranje het vorige EK miste. pool C treft Nederland achterin volgens Finland, Servië en Slovenië. Een pittige groep vindt Niels Klapwijk. Heel sterk. Ik denk dat, uh, dat we met alle vier teams eigenlijk heel erg gewaagd zijn. Zo het ongeveer hetzelfde niveau. Servië is wel wat sterker, is de, de regerende Europese kampioen. Uh, maar voor de rest zijn het wel drie ploegen die, die echt ja, vlak bij elkaar liggen. Oranje bewees onlangs dat het van wereld- en olympisch kampioen Rusland kan winnen. Dat was goed voor het zelfvertrouwen. Maar nu het moet, op dit EK, is het de vraag of Nederland ook drie keer achter elkaar top kan zijn. Spelverdelen Nimir Abdelaziz. Ja, we moeten drie goede wedstrijden inzetten. En, uh, als je ze alle drie wint, dan sta je in de kwartfinale. En anders, als je maar bij de eerste drie in de pool komt, dan heb je nog een kans in een tussenronde bij de twee, nummer 2 en 3, die hebben dan nog een kans om dat in de kwartfinale te komen. Heb je dat ergens in de, in de zomer gehad? Een periode waarvan je dacht, hé, hey, dat is al de derde wedstrijd achter elkaar, dat we echt goed zijn. Nou, in de World League hebben we wel ja, goed gespeeld eigenlijk, en het ging goed. En, uh, we deden tot einde mee om die eerste plaats in de pool wat recht gaf op de finale van de World League. Wat natuurlijk heel zuur was dat we, dat we het niet haalden. Um, daar zag je ook wel dat het Bijvoorbeeld in sets een verschil was: de ene set heel goed, dan verloor je weer een set. Maar als we goed spelen, dan zien we ook dat we echt een hoog niveau hebben. Eigenlijk zijn jullie voortdurend bezig die ondergrens op te schroeven. Geen viertjes, ja. geen drietjes. Ja. De ondergrens moet een zesje, eigenlijk een zeven zijn. Ja, en die ondergrens ligt al een stuk hoger dan afgelopen, afgelopen zomer. Geef ik me een cijfer dan? Ondergrens, ja, de ondergrens. Als je verliest en slecht speelt... dan zit je natuurlijk nog op een onvoldoende wijf of iets dergelijks. Maar uh, het is lastig om dat cijfer te geven. Ja, maar ik bedoel, slecht heeft ook gradaties natuurlijk. Hè? Ja. Bedoel, je kan gewoon een, een mindere dag hebben... of je kan echt alles kan misgaan. En dan denk je ook, oh, dit gebeurt ons ook nog. Dat hebben we ook nog wel eens. Dat het gewoon echt slecht is... en dat je gewoon 3-0 op de klote krijgt. Hm. Maar al een stuk minder. En ik denk dat we vaker goed spelen dan... dan wat, wat minder. Eigenlijk wordt het vooral voor wat dat betreft spannend op het EK. Of jullie dat kunnen? Ja, zeker. Want we weten, we weten van ons dat we, dat we goed kunnen spelen. Alleen uh, we moeten zien of we dat uh, drie, vier, vijf, misschien zes wedstrijden voor kunnen houden. Het lekkere is dat je in ieder geval tegenstanders hebt waar je tegenop kunt boksen. Waar je, er is er niet één waarvan je zegt, nou, uh, we knipperen drie keer met de ogen en het is klaar. Nee. Aan allebei de kanten winnen of verliezen. Ja, nee, klopt. En, uh, dat betekent dus dat je altijd heel scherp moet zijn en uh, altijd je... Ja. We moeten gewoon goed spelen om te kunnen winnen. Dus we gaan kijken of er gaat lukken. Nederland is behalve tegenstander van zichzelf... ook tegenstander van Europees kampioen Servië... en verder Slovenië en Finland. Van de Scandinaviërs won Oranje al met 3-0 in de World League. Servië is een favoriet en Slovenië een onbekende. Niels Klapwijk schat hun krachten in, te beginnen met Servië. Nou ja, het is, het is, het is echt een typische uh, Oostblokteam, zeg maar. Uh, het is te sterk... Uh, het is hard, hoog, uh, verrassend. Dus dat is, dat is vooral een kracht, denk ik. En ik denk, ik denk dat Slovenië bijvoorbeeld wel is vooral wat meer technisch. Dat verwacht ik in ieder geval. Oké, okay, dus die twee teams verschillen wel enigszins van elkaar. Ja, denk ik wel. Waar hangen jullie dan ongeveer? Wat is jullie, wat is jullie uh, kracht? Uh, ik denk dat wij sowieso. Nederland is sowieso bekend dat ze vrij technisch geschoold zijn. Dus dat is onze, onze kracht. Um, en daarbij komt dat wij ook steeds hoger en harder gaan slaan. Dus wij zijn, wij zijn een vrij groot team. Ik denk dat dat onze kracht ook al is. Dus daarmee kunnen jullie, als jullie top zijn, dus inderdaad ook over de goede... harde, hardslaande, hoogspringende, et cetera, teams heen. Ja, nou ja, we, we hebben het natuurlijk al bewezen deze zomer. Dus, dus, dus uh, dat als wij top zijn, dan kunnen wij van iedereen winnen denk ik. Uh, alleen als het minder is, kunnen we ook van iedereen verliezen. Dus het wordt spannend. Het was ook spannend of deze bijdrage binnen kon komen, want Frank Wielaert had eerst even contact met een verkeerde les, Maar uiteindelijk kwam het voor elkaar. Frank Wielaert over het volleybal. En zolang er niet gezongen wordt, kan ik nog wat zeggen, toch? met uh, Blurred Lines. En het leuke is dat je dan door de wasstunnel van de tijd... want hij heeft ze laten inspireren door Marvin Gaye uh, uit de jaren zestig... zo'n nummer krijgt. We gaan praten over uh, iets uh, volstrekt anders. We gaan het hebben over atletiek. de um, Hoogspringer, Rens Blom, heeft een bijzonder jaar achter de rug. Hij maakte zijn rantrainer dat hij al uh, vier jaar eerder was gestopt maar zijn lichaam werkte niet mee bij die terugkeer in de sport. Uh, Blom had last van een kuit- en hamstringblessure en daarna moest hij dan de keus maken. Of definitief stoppen, of er nog een keer vol voor gaan. Afgelopen weekend hakte Blom de knoop door. Hij is inmiddels 36 jaar en hij wil door met springen. Goedenavond, Rens. Goedenavond. Goedenavond. Uh, <laughs> hoe lastig was die beslissing? Nou, als je hard volgt, dan is die beslissing helemaal niet zo moeilijk... Alleen, uh, ik ben wel van mening dat als je het doet, moet je het goed doen. En ik liep eigenlijk tegen, ja, wat je net ook al zei... tegen een aantal blessures aan. Maar ook de, de, de hele beleving uh, is toch heel anders dan, dan ik verwacht had. Uh, heel, heel goed. Maar ik merk ook dat als ik... Uh, als ik het echt goed wil doen, ik wil het beste eruit halen, dan zal ik toch naar een andere omgeving moeten gaan. En uh, dan komt het eigenlijk uh, puur neer om een, uh, een financieel rekensommetje. En daar heb ik eigenlijk, uh, ben ik eigenlijk de hele week mee bezig geweest. En ja, het, het antwoord is gewoon simpel: ik ga gewoon door. Maar ja, in, in welke hoedanigheid, dat, uh, dat weet ik nog niet helemaal niet. Ik pak hem even terug, mooi je. Want ben je vorig jaar alweer nou begonnen omdat je eigenlijk geen lekker afscheid had kunnen nemen? Ja, ja dat is helemaal waar. Ja. Want hoe voelt dat dan? Heb je zoiets van, van, het is onvolledig, er zat nog meer in... en ik wil nog kijken waar, tot waar ik de mayonaise tube helemaal kan uitknijpen? Nee, het is niet, het is niet zo uit, uit een oogpunt van resultaat gezien... maar meer een beleving. Het laatste jaar, dat was 2008... en heb ik alle moeite gedaan om de Olympische Spelen te halen in, in Peking... en dat lukte niet... En het lichaam wilde gewoon niet meer. Ik had echt zoveel blessuren en zoveel problemen... dat, ik, uh, dat ik, ik was gewoon blij dat ik er niet dat, dat mee kon stoppen. En ik heb gewoon uit, uit frustratie echt... ik heb letterlijk stokken in een hoek gegooid... en ik wilde er niks mee te maken hebben. En als ik heel eerlijk ben... is dat niet de manier hoe je afscheid uh, neemt van een sport... waar je twintig jaar uh, met veel plezier uh, in actief bent geweest... En dat heb ik gewoon in die vier jaar dat ik stop ben geweest... gewoon niet kunnen loslaten. En om een rare sprong gedaan en toch een beetje bij die sport te blijven... tot ik tot ontdekking kwam. Nou, dat gaat nog best. En die blessures, dat, dat, dat is achterwege. En... Uh dat ik ook een beetje dat plezier dat je als een kind beleefd... aan die sport weer terugkrijgt. En ik zie van, nou oké, okay, het, het verdient het absoluut... om nog een jaar gewoon te springen uh, puur voor die belevenis En, en dat, dat zijn mijn beweegredenen geweest. Ja, je bent wereldkampioen geweest. Je zegt net, je hebt je stokken even weg, uh, weggelegd, zeg maar. Maar nooit weggegooid. Dat afscheid was er dus eigenlijk niet, gevoelsmatig. Oh, jawel, dat deel ik. ik heb ze allemaal verkocht. Joh. Ik heb oh, geen eigen stokken meer. Alleen de set waar, de set waar <lacht> ik wereldkampioen mee die heb. Worden, die heb ik nog Oké. Okay. Ja, die, die doen we nooit weg. Alleen uh, ik, ik ben een beetje te langzaam nou op mijn uh, oude dag. Zo, maar zeg, om met die stokken te kunnen springen. Zij dus, uh, zijn te stijf. Deze week heeft, ja, deze week heeft de Alleatieke Unie mij toegezegd. dat ik mijn oude stokken, uh, die ik uh, onder andere aan, aan, aan het uh, Topsportcentrum had verkocht, uh, terug mocht hebben. Dus uh, beetje bij beetje komt het weer, uh, komt het weer allemaal terug. hè? Ja, mooi. Um, dan, um, op een gegeven moment dan, dan, dan zie je het niet meer zitten. Naar blessure, na blessure, na blessure, na blessure. En dan komt het moment. Vertel nou eens wat voor moment dat is. Is dat een periode van maanden? Is dat op een gegeven moment wakker worden en, en denken van... ik heb er nog eens goed over gedroomd. Ik, ik ga gewoon weer beginnen. Nou, dat, dat moment, dat, dat weet ik nog... Uh... Dat staat me heel helder voor Hij zijn toen uh, met de nationale selectie... Toen was ik bondscoach, naar Frankrijk ja. gegaan... bij de uh, huidige Olympische kampioen. En de, de trainer van hem en hij zelf... die zijn zo bezeten van ook springen. Nou, dat, dat kende ik nog niet... En ik, dat werkte zo aanstekelijk... hoe hun bezig waren op die, op, die, op die werkvloer, bij die training... dat ik zoiets had van, ja, dat wil ik ook, maar ik wil dat helemaal niet als coach. Ik wil als atleet, ik wil, ik wil dat ook. En, ik, en ik, op een of andere manier zei ik dat dan in mijn beste Frans zei die coach van, ja, pak een stok en ga springen. En ik denk, ja, zo simpel moet het eigenlijk ook zijn. En ik, ik kwam natuurlijk met, ja, maar... Uh, misschien uh, dat mag gillespezen en zegt hij... ja, we maken het nou uit, loop je morgen krom. <laughs> ik zeg, ja, inderdaad, maken het uit. Nou, ik pak die stok, ik, ik sprong... En ja, ik weet het moment nog goed. Ik ging over, uh, over een korgersje en ik viel omlaag. En dan denk ik van, oh ja. Zo ging het. Dat is waar je ooit <lacht> de keuze hebt gemaakt om te gaan polstok springen. En dat was zo sterk. Dat heb ik niet kunnen loslaten. En dan heb ik een half jaar uh, nog een beetje zitten tobben. En toen dacht ik met mezelf, ja, waarom ook niet? Ja, en dan, en dan ga je gewoon weer over vijf meter heen. En dan gaat het weer verder. En dan ga je toch weer steeds zelf ook je, je hoogte weer... Ja, een, een, een ander doel krijgen, ik heb, uh, ik heb één ding geleerd van dit seizoen. Ik ben tot uh, 5,51 meter 51 gekomen ja. en uh, ik vond het fantastisch. Echt waar, het was een geschenk om weer, uh, om weer bezig te zijn met deze sport. Het heeft me heel veel plezier gebracht. Dat was ook de drijfveer. Alleen, merk ik ook ook dat het plezier niet zo groot is... als het resultaat ook niet naar behoren is. En, en dan kom ik toch eigenlijk tot de conclusie... dat ik toch echt gewoon echt topsporter en hartenier nieren ben... en echt een topsport wil doen... en dat de resultaat toch meer tellen dan al het andere... Het is allemaal belangrijk, maar uiteindelijk als je het maximale uit jezelf kunt halen, en op welk niveau dat ook is, dan pas is het, uh, is het plaatje compleet. En dat gevoel heb ik dat ik er nog meer uit kan halen en dat ik dat nog best een jaar uh, de kans moet geven. Hoe gek het ook klinkt, miste je de pijn van de topsport? Misschien wel, ja. Ik moet zeggen, ik, ik, ik vind het helemaal niet erg om, uh, om door het stof te gaan. Absoluut niet. En uh, ik, ik ben echt wel een beetje opgegroeid en opgevoed met de topsportmentaliteit van uh, uh, ja. bloed, zweet en tranen. Zo was ik ook als coach. En uh, die heb ik wel gemist, ja. En ik, uh, ik, ik was op de auto. Ik zat in de auto uh, vandaag. En toen was ik een bedenken van. goh. Uh, ken ik zoveel momenten uit mijn zeg maar, eerste carrière... waar ik zo genoten heb van kleine dingen als dit jaar. En, en ik, ik zag een filmpje van mezelf in Aken eh, bij een wedstrijd. En dan zie ik gewoon op het filmpje een moment... waar ik gewoon puur zoiets heb van... wat is het prachtig dat ik hier met enorme zenuwen op die aanloop sta... En dat soort momenten, dat kan ik me helemaal niet herinneren... uit mijn echte carrière. Dus ik maak dat allemaal zo bewust mee. En dat, dat zijn de dingen die je gewoon echt mist. Buiten de, de, de trainingsarbeid en, en de pijn, wat jij net zei... zijn is, is dat wel heel belangrijke momenten nu. Je hebt uh, alweer mooie wedstrijden gedaan. Is daarmee je wens nog niet vervuld? Uh, wil je nog verder? Wil je nog meer? Wil je nog langer dus? Ja, ik wil uh, nog een jaar door. Ik wil er uh, nog meer uithalen. In hoogte vertaalt zich dat al snel. In hoogte waardoor je mee ook kunt gaan doen bij een Europees kampioenschap. Ik heb niet de illusie dat ik daar uh, echte potten kan breken. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel iets van, oké, okay, uh, dat, dat is wel uh, het, uh, het mooie... Om, om nog een jaar mee door te gaan. En uh, ik weet ook al waar ik het kan afsluiten volgend jaar. Uh, dus is een aken. Dat weet je zeker. Daar gaat het uh, uiteindelijk. Je hebt dus iets met Duitsland, hè, want je gaat trainen in Leverkusen. Ja, dat is het. Um, ik heb ook gemerkt... Uh, Vroeger, vroeger had ik, uh, vond ik dat geen enkel probleem om met mijn eentje in, in, in een hal uh, uh, te werken en, en uh, ja, hard te trainen. En nu merk ik dat ik dat wel lastig vind en eigenlijk me liever omring in een, een betere omgeving met gelijkdenkenden. En uh, is het dat niet meer voor mij waar ik nu aan het trainen ben in, in Sittard vaak uh, in mijn uppie? En dan heb ik zoiets van, als ik het goed wil doen... Dan, dan kan ik het beste daar naartoe gaan. En ik hoef niet echt te verhuizen. Het is, het is een anderhalf uur rijden. Maar dat ik in ieder geval minimaal vier dagen in de week daar kan trainen... dan weet ik ook dat ik uh, er alles in heb gedaan om het beste eruit te halen. Ja, Mijn oma zei, ooit, oh, sport is gezond. Ik lees op jouw website. Je hebt, uh, na je spierschending in januari... je hebt 51 fysiotherapiebehandelingen gehad... 9 bezoeken aan de arts, 3 MRI's en 4 echo's. Jippie, leuk hè, topsport? Ja. Yeah. <lacht> Ja, maar ja, misschien had ik dat niet op een website moeten zetten. <laughs> nee. Maar ja, dit is, wel, dit is wel wat erbij komt kijken. En uh, dat, dat, dat is eigenlijk wel bizar. Als je dan even een moment neemt om bij stil te staan is, dat, is dat, als je dat gaat opzommen. Dat, uh, op dat moment is dat zo vanzelfsprekend. Want uh, je weet, weet je, dan weet je A, wat er aan de hand is en B, wat je eraan moet doen. En dan weet je daarna dat je, dat je weer verder kunt. Maar het, het zou niet mo moeten nodig zijn om, om, om dat soort uh, acties te ondernemen, om topspot te kunnen bedrijven. Het kan ook met veel minder. En ik, ik denk dat ik van dit seizoen genoeg geleerd heb. En uh, dat mijn lichaam er nu ook weer aan gewend is, na vier jaar pauze, om die belasting aan te kunnen. Want dat, dat is natuurlijk ook een puntje. Hè? Je kunt niet na vier jaar rust in één keer een volledig seizoen draaien zonder te verwachten dat er ergens een keer wat kapot gaat. Wereldkampioenschap is, acht jaar geleden. Acht jaar geleden. Acht jaar geleden. Je blijft still going strong. Ik heb bewondering voor je, Rens. Heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. to Do, do, do, do, do. Brooke Fraser met something in the Water. Ik vind het zo'n mooi einde, zoiets van, ja... Yeah. Eh, het is ook wel een vredig einde. En eh, dat krijg ik ook bij het gevoel van het volgende bericht... want ik ken hem redelijk goed. Oudvoetballer Aard van der Wel is op 80 jaar het overleden bijzonder lieve man. Hij begon als speler bij Ajax... maar verhuisde in 1955 naar sportclub Enschede... de voorloper van FC Twente. Bij Ajax speelde hij onder meer met Rieners Michels... en in Enschede met Abel Enstra. Naast zijn actieve loopbaan vervulde hij diverse functies binnen FC Twente. Ook werd hij bekend vanwege zijn goede band met de familie Kruif. Van de Wel die in Amsterdam-Noord opgroeide... is de maker van de eerste bewegende beelden van de jonge Johan... samen overigens met zijn, met zijn broer Henny, die hij al vanaf zijn geboorte kende... Hij is er dus niet meer, ademt van de wel. Karim Kiek van PSV ondergaat morgen een kijkoperatie aan zijn enkel. Dat is bepaald door een specialist die de 18-jarige verdediger in Londen onderzocht. De Jeugd International heeft al lange last van zijn enkel... en kwam daardoor de afgelopen weken niet in actie. Hoelang PSV geen beroep doet op de van Manchester City gehuurde verdediger... dat uh, of uh, kan doen, is nog onbekend. En dan gaan we naar Barcelona... En Ajax. Woensdag spelen ze tegen elkaar in de Champions League, en er zijn ontzettend veel overeenkomsten te bedenken tussen beide clubs. De doelpunten van deze man bijvoorbeeld waren zowel in Spanje als Nederland belangrijk. Kluivert, prachtige goal, puntertje, en eindelijk heeft hij dan toch waar hij recht op heeft. Ook hij staat nu op vier goals in de Champions League. Zijdek, Mennieta, Mennieta met Zijdek. Hij komt, een heeft van van Zijdek. Oei! Zijdek. Amorak, Kerenbos. Als op de plaats maakt uh, niet, mannen, maar dat is ook het bepalen van het juiste moment. En dit was een schitterende combinatie en een schitterend uitgespeelde goal voor Ajax met Kluivert. Overmars, overmars met Canoe voor het doel. Overmars terug naar Davids. Schiet een keertje met rechts jongen. schiet mee, geeft maar Rijkaard, Rijkaard, komt hij voor het schot mee. Nee, 2 Kluivert, Kluivert, dit is Kluivert! Ja! Ja, de, regis, de, de eindredacteur Marion uh, Dijksman zegt... die kan hem oppikken, maar ik wil het nog even helemaal horen. Dankjewel. Inmiddels is Kluivert assistent van Bondscoach Louis van Gaal. Ook al zo'n Nederlander die bij beide clubs... een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Verslaggever Angelo Wiel zocht Kluivert op... om te praten over Barça en Ajax... en de lange lijst spelers die bij beide clubs hebben gespeeld. Ik denk dat ik wel minstens uh, tien kan opdoen, ja. Uh, kom maar op. Ja. Um, Johan Neeskens, Kruijf, dat is twee. Uh, ik zelf... Michael Reiziger, Bogarde, de gebroeders de Boer, Overmars, Richard Witsche, Liedmanen, Slatan, uh, Roger, Gabri, Bojan nu. Dus ik heb, ik heb mijn plicht al gedaan volgens mij. Oleger, David, ja die tien heb je wel gehaald hoor. Olegger, David, ja nou, dat zijn er wel een aandacht voor mij. Wat is dat in jouw ogen, dat spelers van Ajax het goed doen in het Barça? Ja, ik denk dat het, wel het systeem van spelen dat, dat het wel overeenkomt. We willen allebei, alle, allebei de clubs willen, willen voetballend de oplossingen vinden. En die vinden ze ook meestal. En dat is eigenlijk waar, waar de Barcelona-school La Masia... en natuurlijk de Ajax-school mee, mee is opgegroeid. Nu is er natuurlijk ook overduidelijk een link tussen Ajax, Cruijff, Barcelona De Boer. Um, kun jij specifiek aangeven... Wat nou de grootste verschillen zijn tussen die clubs? Want jij hebt ze allebei meegemaakt. Los van het formaat, hè? want Ajax is natuurlijk een stukje kleiner dan Barça. Ja, de grote verschillen. Uh, dat kan ik niet echt noemen. Kijk, uh, als, als je twee, twee mooie grote clubs hebt... en die uh, heel veel in de jeugdopleiding stoppen... Uh, dan krijg je op een gegeven moment krijg je een, een product eruit. En... Uh, ja, wat de grootte van de clubs, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ook natuurlijk de grootte van het land. Je hebt natuurlijk in Spanje veel meer keuze dan, uh, dan in Nederland. En uh, ja, daar, daar ligt Barcelona natuurlijk op voor. En dat, uh, daar, kan je, uh, daar kan je niks aan doen. Dat, uh, dat is nou helemaal zo. Als jij nou terugblikt naar jouw periode bij Barca... wat schiet jij dan meteen te binnen? Wat zijn momenten of gevoelens die daar uh, om voorrang vechten? Ja... Hey, dan krijg je meteen een glimlach op je gezicht natuurlijk. Barcelona is, is, is een hele warme club met uh, altijd hele goede spelers. Dus uh, maakt niet uit uh, waar wel, welke speler vandaan komt. Die heeft altijd een positieve en, uh, en, en ja, een goede inbreng in het team. En als je daar uh, deel van uit uh, kan maken... dat is natuurlijk fantastisch als een, als een jongen van, uh, van Ajax naar, naar Barcelona kan. Ja, want pik er eens wat uit voor jezelf. Zoals wat? Een moment. Welk doelpunt schiet jij nou bijvoorbeeld meteen te binnen? Mijn doelpunt, uh, naar nou alle doelpunten tegen Madrid natuurlijk. Of het naar uit, uit of thuis is. Dat zijn altijd hele beladen wedstrijden. Dus uh, die doelpunten, die, ja, die, die, die doen gewoon heel veel met je. Uh, de, doel, de doelpunten tegen Espanyol, dat is ook altijd een, een, een hele heftige derby. Daar heb ik ook wel een, een aantal van gemaakt. Ja, maar eigenlijk elk doelpunt voor Barcelona, dat, is, dat gevoel is gewoon, gewoon heerlijk om, om voor Barcelona te scoren. Toen jij uh, zag in welke pool Ajax terechtkwam, wat dacht jij toen? Oei, dat wordt lastig. Wat verwacht jij van die wedstrijd woensdag? Want uh, ja, het is meteen een uh, lekkere start, hè? Ja, kijk, weet je, het is, uh, Ajax heeft twee spelers moeten uh, verkopen. Uh, twee steunpilaren, naar mijn mening. En uh, Ajax is nog een beetje zoekende. Terwijl aan de andere kant uh, Barcelona, ja, dat, dat, dat gaat gewoon maar door. Uh, ze, ze kopen nog een, een, een, een kleine speler. Nijmaar Neymar komen ze nog even, eventjes op de valreep. Uh, kopen ze nog even. Dus ja, dat wordt gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Je speelt de eerste wedstrijd meteen uh, in Camp Nou. Ja, uh, elke, elk team dat in, in Camp Nou komt, die, uh, die heeft gewoon uh, heel veel uh, moeilijkheden met, met Barcelona. En dus ook denk ik... Ik Ajax maar. Het is een hele mooie ervaring voor de jonge spelers natuurlijk uh, om op, uh, op zo'n podium uh, te spelen. Maar het wordt een hele lastige opgave. Heb jij Ajax tegen Peck zien spelen afgelopen weekend? Dat heb ik gezien, ja. Dan nou wordt er ook gezegd uh, als Ajax net zo speelt als tegen Peck. Dan staat Messi ongeveer tien keer voor, alleen voor de keeper en die maakt ze wel. Ja, maar uh, de wedstrijd van woensdag is natuurlijk een hele andere wedstrijd. Kijk, uh, tuurlijk heeft iedereen de wedstrijd van, uh, van Ajax gezien. Het was niet best, maar je moet ook uh, de, de credits geven aan Peck Zwolle. Die hebben uh, gewoon heel goed gespeeld. Maar ja, nogmaals, woensdag is een hele andere wedstrijd... met een hele andere intentie, dus uh, ja, dat zou in één keer wel kunnen omslaan. Maar het wordt, het wordt wat ik net al zei, wat heel, uh, heel moeilijk. Bert Rekluiverd was dat in gesprek met Angelo Tewiel. Iemand die geen historie in Catalonië heeft... is commercieel directeur van Ajax, Edwin van der Sar. Met hem gaan we ook alvast even vooruitkijken naar woensdag. Goedenavond, Edwin. Goeienavond ja, Jack, het is uh, trouwens uh, marketingdirecteur, dus uh, niet, geen commercieel directeur. Marketing directeur? Ja, ja het is een hele, de hele dure naam, ik weet het. Ja, ja, wat is het grote verschil? Nou, Commercieel ben je op zich alleen maar met, uh, met sponsors bezig en uh, partners. En de marketing is eigenlijk uh, ja, de hele look and feel van, uh, van de club inderdaad. Het gaat ook naar, uh, naar business, uh, business seats, uh, skyboxen en, uh, en uh, ja, gewoon de uitstelling van Ajax naar buiten. Dus je bent veel groter dan ik dacht eigenlijk? Uh, nou ja, uh, nog steeds 1,97 meter. En, uh, op op mijn met korte broek en handschoen aan of met een stopdas, dat maakt niet, maakt niet veel uit. Maakt niet veel uit. We hebben net de lijst gehoord die door Patrick werd genoemd van allerlei spelers die uh, bij Ajax uh, en Barcelona hebben gespeeld. Is er ooit sprake van, uh, bij jou van geweest dat je uh, een keer in, uh, in Barcelona had kunnen spelen? Uh, ja, er zijn al een keer op vier, vijf uh, zijn er, uh, mogelijkheden geweest. Uh, Eén keer uh, uh, van mijn kant, ander keer van, van Barcelona eigenlijk. Dus op een of andere manier is het, uh, is het er nooit van gekomen. Nee, maar je kan, niet, uh, je kan toch nog terugkijken op een heel aardige carrière. Hè? Dus wat dat betreft met Ja, het is, het is niet, het is niet nee. helemaal fout gegaan. Nou, nee, nee, nou, nee, nou, nee, het is nog goed met je gekomen. Je, ja. gaat, uh, je gaat mee met Ajax naar Barcelona. Hoe kijk jij uit naar die wedstrijd? Uh, er is de nodige spanning. Iedereen heeft zoiets van, wow, oh jee. Uh, hoe kijk jij er tegenaan? Ja, die lext eigenlijk. Uh, ik, we gaan uh, geen raad morgen om 12 uur gaan we weg. En ik zit natuurlijk niet, uh, ik zit niet bij de spelersgroep. Uh, we vliegen gewoon met elkaar in de Gewoon aparte hotels. Uh, de directie die... Uh, die uh, bekommert zich onder, onder partners, sponsors uh, die, die meegaan. En uh, we hebben een programma, waaronder ook een lunch met het bestuur van Barcelona. En van daaruit zien we eigenlijk de spelers uh, weer een uh, afloop van de wedstrijd. Ja, er zou wellicht een special guest zijn, want Barcelona heeft Johan Cruijff uitgenodigd. Inmiddels via uh, Spaanse kranten en Mundo Deportivo uh, blijkt ja. duidelijk dat Johan er niet echt veel zin in heeft. Uh, of heb jij andere berichten? Nee, daar, ik voor het eerst ook al van de uh, wat je, wat, je, wat je zegt. Dus uh, ik weet wie, uh, wie wij meenemen, welke mensen. En, en uh, van daaruit. Uh, en daar is, Joh, daar is Johan niet bij in ieder geval. Daar is Johan niet, van onze kant is Johan niet bij, nee, inderdaad. Uh, hoe kijk jij als marketingdirecteur, ik leer heel snel, uh, naar deelname aan de Champions League? Uh, hoe belangrijk is dat voor Ajax? Nou, voor de, voor de uitstraling van Ajax en uh, de naam is dat fantastisch. En de ervaring van de spelers die hier. Uh, de, de, de drie mooie wedstrijden, de drie mooie clubs die we, die we, die we, die we treffen, die, uh, ja, dat is ongelooflijk, uh, ongelooflijk mooi, die ervaringen. Ik ben... Ja, Iedereen spreekt over Milan en Barcelona. Maar ik met name de, het gevoel en, en de sfeer op uh, bij Celtic... Uh, ja, zullen onbeschrijfelijke wedstrijden voor ze worden. Ja, het opmerkelijk is dat Barcelona en Ajax nog nooit uh, voor uh, een Europees... die nooit tegen elkaar hebben gespeeld. Verbaast ja. die jou dat ook eigenlijk? Ja, zeker. Ik heb er bijna nog meer iets van. Ik heb, er, uh, ik heb er drie keer tegen gespeeld in de laatste uh, laat, uh, vier jaar van mijn carrière. En gelukkig uh, één keer gewonnen en, uh, en laatst twee keer in finale verloren. Uh, dus wat dat is niet een hele bijzondere goede ervaring. En laten we hopen dat het uh, woensdagavond uh, wat beter gaat. Ja, het, is, het is een blijft een aardig ploegje, zullen we maar zeggen. En je bent onlangs toegetreden tot het bestuur van de ICA... organisatie van de, de grote Europese voetbalclubs, inmiddels meer dan 200. Wat doet die club dan precies en wat is jouw rol daarin? Nou, wat die club doet is eigenlijk de belang van de Europese clubs... vertegenwoordigen bij, bij de UEFA of bij de FIFA... En uh, van daaruit, uh, uit het belang van de club uh, dienen. En, en de spelers uh, die wij uh, af moeten staan voor, uh, voor Europese wedstrijden of voor, uh, voor landenwedstrijden. Uh, en van daaruit uh, ja, wordt er gewoon ja, vergaderd en, uh, en uh, ja, belangrijke zaken besproken die, die wij uh, op de agenda willen hebben. Interessant voor jou. Je maakt hele snelle stappen. Net als in je carrière als voetballer. Uh, het gaat ook hier weer heel snel. Hè? Uh, is het leuk of, of mis je het veld op een of andere manier? Nou, ik denk dat het altijd, altijd wel blijft blijf mis. Ik heb het geluk dat ik, uh, dat ik af en toe met de met tweede uh, nog, uh, nog mee kan trainen. En uh, dat, uh, dat zijn altijd leuke momenten. Maar ja, uh, het is een moment van komen en van gaan. En dat is, uh, is twee jaar geleden afgesloten. Uh, fantastisch. En daar, daarna, het, daarna komen nieuwe uitdagingen. En ik moet zeggen, ik, uh, zeker de, de, de, ja, de verschillende activiteiten die, die je doet. Het is niet, niet sec één ding. Het zijn gewoon heel veel... Ja, uh, heel veel zaken waar je waar je met de club mee bezig kan zijn. En dat is, uh, ja, dat is een hele mooie bezigheid om, om die manier, zeker met de ploeg die we hebben. Uh, natuurlijk de oud-voetballers het meest in het hoog, maar ook de mensen die, die, die op kantoor zitten of, of die wat minder bekend zijn. Die uh, het is heel mooi om, om die om de hele organisatie AX uh, omhoog te gaan helpen. Wie zit er van Barcelona? Is het ook in de ICA in het bestuur? Ja, Rossell is uh, tweede vicevoorzitter. Dus, uh, Roemenike. Uh, Roemenyke, en dan heb je Gandini van Milaan. Ja. En uh, Rossell is uh, tweede vicevoorzitter inderdaad, ja. Dus ook daar leer je weer heel veel, lijkt mij. Nou, dat vorige week inderdaad was uh, toen, uh, toen de stemming geweest was. En daarna dan, uh, mag je naar, <laughs> mag je naar het, uh, het volgende vertrekje eigenlijk, waar dan uh, ja, de vijftien ja, de, de, de man uh, zit. En uh, ja, dan steken we een half uurtje met elkaar en dan gaan, gaan we dingen over tafel en dan... Ja, dan is het wel heel belangrijk voor Nederland om daar vertegenwoordigd uh, om, om te zijn. En ik denk dat alle Nederlandse clubs, uh, zeker met name de afgelopen jaren... Uh, de jeugd, de opleiding, dat dat uh, centraal staat. En, uh, daar zijn we het Nederland sterk in en dat moeten we gewoon uitdragen. En zorgen dat er, uh, de mogelijkheden voor Nederland gewoon daar, daar beter in worden. Heel goed. Edwin, we zien elkaar in Barcelona morgen. Dank je wel. Ja, goed, Jack. Deze week wordt er weer gevoetbald dus in de Champions League. Na alle voorronden is het nu tijd voor de groepsfase. En dat betekent ook dat de topclubs in actie gaan komen. Morgen onder meer Real Madrid dat op bezoek gaat bij Galatasaray. Jeroen Elsof zal die wedstrijd morgen verslaan voor de tv en is uiteraard al in Istanbul. Uh, goedenavond Jeroen, waar kijk je morgenavond het meeste uit? Goed, uh, nou heel veel dingen. Uh, het begint eigenlijk bij, uh, bij de sfeer, het stadion van Galatasaray. Ik ben hier nog nooit geweest. En ik word uh, eigenlijk van alle kanten sinds uh, bekend is geworden dat wij de wedstrijd als NMS gaan uitzenden... belaagd door supporters van, uh, van Galatasaray die zeggen dat het een belevenis van mijn leven zal zijn... en dat het geweldig zal worden. Dus daar ben ik erg uh, benieuwd naar. Ik ben benieuwd naar Snijder. na, na het vorige week in het zelf Elftal. En uh, de, hij heeft rust gehad uh, afgelopen vrijdag in de competitie bij Galatasaray... hoe hij het gaat doen in eigenlijk de eerste echte topwedstrijd... sinds hij naar nou, eigen zeggen weer uh, zo goed als fit is... En ik ben toch benieuwd naar uh, ja, de, de twee duurste voetballers ter wereld in één elftal op het allerhoogste niveau. Uh, Bale en Ronaldo in één team. Uh, 95 miljoen en uh, 100 miljoen. Ja, dat, dat is toch niet. Dat is, dat is eigenlijk uh, toch iets om naar uit te zien. Er zijn er altijd de bijna een beetje obligate persconferenties. Een dag uh, voor zo'n wedstrijd. Uh, hoe waren die vanavond? Uh, nou, uh, net zo obligaat als jij altijd al zegt. Dus wat verwacht je van de wedstrijd. Dus ze zijn, uh, ze zijn uh, voorzichtig, uh, ze geven de tegenstanders veel respect. Maar er was al één moment bij, bij Ancelotti... die uh, een vraag kreeg van een Turkse journalist. Ancelotti heeft een tijdje geleden een autobiografie geschreven. Daarin heeft hij gesproken over uh, uh, zijn tijd als coach bij AC Milan. Bij AC Milan volgde hij Fatih Terimop de grote Turkse coach van het Turkse alftal nu en van Galatasaray. En in die biografie heeft hij gezegd... dat uh, ...ja, Terim eigenlijk bij Milan maar met één ding bezig was... ...en dat was Big Brother op televisie... ...dat hij uh, trainingen verkortte, dat hij weg uit gesprekken met Galliani... ...omdat hij maar in één ding geïnteresseerd was... ...wie er in het Big Brother House in die tijd seks met elkaar hadden. En uh, ja, dat heeft hij in die, in die biografie gezegd... ...en toen er vanavond een, uh, een Turkse journalist aan hem vroeg... Uh, of dat wel ethisch verantwoord was... ...toen begon hij een beetje te stotteren, Ancelotti... ...en uh, hij beantwoordde met de vraag... Ja, wat is ethisch waarop de Turkse journalist geen antwoord had en toen was het gesprek voorbij. Dus dat was wel het meest opmerkelijke moment bij de persconferentie van, uh, van uh, Real Madrid vanavond. Ja, ja, dus, maar, je, maar hij maar... heeft het, het echt opgeschreven, ja. ja. Ja, maar goed, jij kan aan Terim vertellen wie dat uiteindelijk met elkaar had, hè? Dat wist jij. Ja, ze dus deed het ongeveer de weken sterk, dus ik weet alleen maar precies hoe dat zat. <lacht> ik wens je een hele prettige <lacht> wedstrijd morgenavond, dankjewel. Dankjewel Dik. Buitenlands voetbal. Parma AS Roma 1-3. Derde doelpunt gemaakt door Strootman vanaf 11 meter. Strootman was ook de man van de assist waaruit Francesco Totti. De tweede treffer scoorde Roma komt door de overwinning op gelijke hoogte met Koploper Napoli. Beiden hebben 9 punten uit drie wedstrijden. In de Jupiler League Jong PSV Fortuna 0-0 en Jong FC Twente tegen FC Emmen 1-2. En dan is tennisser uh, Marien Silic voor negen maanden geschorst... vanwege het overtreden van dopingregels. Hij had een middel gebruikt waarvan we allemaal eigenlijk niet wisten... dat het bestond, dus we gaan het ook maar niet uh, helemaal uh, noemen. In ieder geval uh, waar ze bij een Franse apotheek gekocht... en gaat tegen in beroep. Morgenavond is er uiteraard weer langs de lijn. En dan uh, zullen wij de sport van die dag gaan behandelen. En onder meer natuurlijk uh, de wedstrijd Galatasaray tegen Real Madrid meebeleven. En voorbeschouwen op Barcelona tegen Ajax. Direct het oog op morgen met Eva Jinek. Ik vond het leuk om weer een uurtje te mogen doen. Dank voor alle en tot de volgende keer. Morgen, de derde dinsdag in september. Hoorra, hoorra, hoorra.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 Dit is Radio 1.